Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon zon, zon, zon, zee, Zandvoort Zandvoort, onze zomerhits. Zomer Dit is de zomer van ZFM. Single tussen 1955 en 1985. wat wil die vent nou? Ja, dat snap ik ook niet. Nee. Wie is dat? Ik ken die man niet. Nog niet. Kan het er niet uithouden? Jawel uh, wel hoor. Nou. Nee. Goedemiddag middag, Ruud. Hey, Maris. Hey. Hoe is het, jongen? Ja, goed met jou. Ja, helemaal goed. Uh, mooi. Uh, eigenlijk helemaal goed, ja. Verdomd goed zelfs. Dat is mooi. Dat is mooi. Ja. Verdomd goed zelfs. Wat is er gebeurd? Capcodes instellen. Wat is dat toch wel mooi. Ja joh, daar moet je niet... Oh, daar mag je niet naar kijken. Oké. Okay. Wat zei je nou? Wat vroeg je nou? Wat is er gebeurd dat het juist... Oh nee, het gaat voort. gewoon leuk. Ik heb gewoon een leuk leven. En het gaat gewoon goed. En ik ben bijna vierd. En het gaat hartstikke goed. Ben je nou, bijna vier? Ja, hoe kan ik het uitschrijven? Ah, netjes. Ja, tuurlijk. Zo wordt het toch? Ja, vind ik wel. Ja. Dus uh, we gaan binnenkort een, een, een, een... Hoe heet die? Een donatieactie houden. Van Help Jansen de <laughs> En denk je dat het gaat lukken? Dan zal ik in zandvoorten naar nou gewoon een euro komen brengen. Dat is goed? Ja, nou, nou, ik, vind, ik vind het wel een goede. <laughs> ja, één voor jou, één voor mij. Dus twee euro. Twee euro per keer? Ja. Beloofd. Ja, nee, ik bedoel, dat moeten die zandvoorten doen natuurlijk. O, dat dan moet die de dus doen. Ja, die moeten nu gewoon in de studio komen, allemaal twee euro komen brengen. Nou, dat nou, nou, nou, oppakken ja, nee. Gewoon één euro, jij 50 cent, ik 50 cent. Ja, kan ook. Goed, We moeten niet te veel uit ons hebben. Nee, dat is waar. Goedemiddag dames en heren, mijn luisteraars. Gezellig dat u er bent. En uh, wij zijn er ook weer. Uh, welkom als u luistert via internet. Welkom als u luistert via de ether of, of via uh, de kabel. Want het kan allemaal in worden. Of via de televisie. Of via de televisie. Het is allemaal mogelijk. In ieder geval gaan we weer vinyl draaien. En uh, ik heb een paar leuke platen weer meegenomen, dames en heren. Want dat doen we elke week. En uh, als u toevallig lid bent van onze Hives, dan weet u al wat er komt vanmiddag. Want dat is leuk. Handig als je lid bent van onze Hives, dan krijg je namelijk elke week een berichtje wat er komt. Ja, en dan kan je zelf beslissen of je het leuk vindt. Dan kan je luisteren of ja. niet. En via het hives kunt u ook suggesties doen voor platen. Dat mag ook. Als het maar vinyl is. En eh, mocht u toevallig thuis nog eens eh, wat vinyl in de kast hebben liggen waar u vanaf wil. Nou, breng het rustig langs. Ik vind het helemaal niet erg. Dan gaan we dat allemaal een keer draaien en zo. Dus, eh, nou, je hebt van die mensen die willen gewoon van die oude platen af. Ik snap niet waarom. Maar je hebt van die mensen die dat willen. Ja, en dat is heel stom, want het komt allemaal weer terug. Het, en het, het allemaal, zijn zo mooi. Het komt allemaal weer terug. Viniel is gewoon weer hot. Um, goed, wat wou ik zeggen? Um, Fleetwood ja. Mac. Fleetwood Mac gaan we doen vandaag. Focus gaan we doen vandaag. En Raymond Guillaume. Wie? Raymond Guillaume. Is dat een. Dat is een Franse meneer. Oké. Okay. En die speelt fluit. Oh, Ja, die speelt fluit. Uh, dwarsfluit, om precies te zijn. En uh, er, zijn, er zullen maar heel weinig mensen zijn die van de man gehoord hebben. Maar dat is nou juist zo leuk. Maar uh, wat hij doet op deze plaat. Dat is uh, ja, een beetje jazzy. En vooral uh, echte, echte jazz fanaten kennen hem wel natuurlijk. Want het, hij speelt dus wel jazz. Maar wat speelt hij dan? Bach. Dus, dus uh, Albert Jan die zal wel weer met zijn oren gespit zetten. Als hij tenminste niet aan het werk is, die zal wel weer denken: van, Oh, alweer Bach. Ja. Alweer, Bach. alweer Bach. Dus Bach. komt hij straks weer de studio binnen met een Bach-singeltje? Ja, daar denkt hij van. Uh, ja, dat zit er zo maar in, natuurlijk. Nou, oké. Okay. We gaan beginnen met Fleetwood Mac. Uh, we heb, ik heb meegenomen voor u een live album, dames en heren: uh, Van de Dusk Tour, of de Tusk Tour. En uh, die Tusk Tour die vond plaats uh, tussen uh, uh, oktober 1990 en september 1980. Dus de band is uh, aardig aan het werk geweest in die tijd. Heeft heel veel concerten gegeven. En... Uh... Uh, daar is dus een dubbel LP van uitgekomen. Ik bedoel, de Fleetwood Mac in zijn een vernieuwde versie. Hè? Niet de oude blues Fleetwood Mac. Maar de Fleetwood Mac met Lindsey Buckingham. En uh, Christine McVie En, en hoe uh, heet het dan? Miss Stevie Nicks en zo. En uh, natuurlijk ook Mick Fleetwood. Dat natuurlijk wel. Um, daar gaan we mee beginnen. We beginnen maar gelijk maar met een van uw allergrootste knalhits. Wat oorspronkelijk stond op de LP Rumors. En wat u nu live hoort. Go your own way. Als het ware. Reeds. Ongeveer nu. Dus. Nu. <laughs> ja, hij luistert naar je. Uh, uh, LP die heet Fleetwood Mac, uh, Mac Live, een dubbel LP en uh, deze Tour, de Tusk Tour zoals het heette, die liep dus van oktober 79 tot uh, september 80 en bracht zij ook op uh, 13 juni van 1980 naar Ahoy in Rotterdam. Dus je hebt zomaar kans dat op deze plaat ook opnames staan die in Ahoy gemaakt zijn. Uh, een wereldtoer. wij zijn in Japan geweest, Australië, Amerika natuurlijk, Duitsland, Nederland. Kortom, ze hebben de hele wereld uh, gezien in dat jaar. Zeg maar, die elf maanden dat ze uh, over de hele wereld heen toerden. Fleetwood Mac, u gaat er meer van horen, uiteraard, vanmiddag. He he, zo. Um, ik heb nu een hele unieke plaat. En Maurice stond stom verbaasd te kijken. Want op het, op het label staat proefpersing. Ja, er staat gewoon niks op het label. Er staat helemaal niks. Dus dat betekent dat ik deze plaat al had. En ik weet niet meer hoe ik eraan gekomen ben. Echt niet. Hij is niet gestolen. Dat niet. niet maar, nee. Maar ik weet, ik weet absoluut niet hoe ik aan deze plaat gekomen ben zou zal wel uh, van een van je vriendjes in de muziekindustrie Ja, zijn dat zou zomaar kunnen zijn. In ieder geval had ik hem al voordat hij officieel uitkwam. Dat was wel heel erg leuk, de, deze plaat. Uh, ik weet niet in wat voor conditie die is. Dat heb ik ook, zat ik al op huis ook te schrijven. Ik weet niet of hij nog te draaien is, maar dat zien we vanzelf. En anders moet u dat maar voor lief nemen. Het is in ieder geval een hele mooie plaat. Zo, voor mij in ieder geval de beste plaat die Focus ooit gemaakt heeft. Want het is een fantastische, fantastische LP met alleen maar goede dingen erop. Uh, en ik zei dat al, het is een uniek exemplaar. Want het is een proefpersing. Dus ik had hem al, uh, voordat hij uitgekomen is, officieel in Nederland. Dat, had, dat heb ik al met meer platen gehad. Dat heb ik met, had ik met singeltje Penny Lane van de Beatles ook. Die had ik al 14 dagen in huis. Toen kwam hij officieel uit. Dat was wel leuk. Hij is opgenomen in, uh, in Londen in de en uh, Morgan Studios. Uh, en dat is gebeurd tussen 13 april en 14 mei van het gedenkwaardige jaar 1971. Uh, de drums werden gespeeld door Pierre van der Linden natuurlijk, orgel en harmonium, en melatron, soprano en altfluit, piano werd gedaan uiteraard door Thijs van Leer, uh, basgitaar door Cyril Havermans en solo bas en akoestiek gitaar natuurlijk door Jan Akkerman. En Jan Akkermans naam werd eh, door deze periode als gitarist wel eventjes gevestigd... en werd dus in één adem genoemd met Hendrix en Clapton... en dat soort gitaarkrootheden die er in die jaren rondliepen. Nou, Hendrix niet meer, want die was al dood geloof ik, maar helaas. Maar eh, hij werd wel in één adem genoemd. Goed, we gaan eh, het, het leuk, een, een heel leuk nummer draaien wat iedereen natuurlijk kent... dat ook een grote hit geweest is, internationaal voor eh, Focus... Uh, in de, dat ik een Jan Akkerman is naar vroeg een tijdje terug. toen dus zeg ik, wat, hoe, hoe is dat nummer nou eigenlijk ontstaan? Zo, nou, ik had een leuk gitaartheemaatje. dat begon ik te spelen. Uh, iedereen die zat, uh, die zat lekker mee te doen en een beetje te jammen. En op een gegeven moment begint er eentje naast me te jodelen. En uh, dat was, okay. was Thijs van Leer. Hij speelt het nummer nog steeds, maar hij heeft natuurlijk een pesthekel aan Thijs van Leer, want die twee zijn ernstig gebroeieerd, helaas. Dus ze zullen ook nooit meer samen spelen. Wat ik op zich heel erg jammer vind. Maar goed, uh, dat is zo. En hij speelt het nummer nog steeds. Uh, alleen het gejodel is er nu uitgelaten en hij heeft dus de titel ook veranderd. Het heet nu No Jodel. <laughs> ja, dat is een dwerfhaarder. zoals die Jan Akeman. Hij kan er wat van. Ja. Maar goed, uh, maakt niet uit. Uh, jammer dat die twee nooit meer met hem samen zullen spelen, want uh, ja, het gaat gewoon, ze zijn ernstig uh, gebruikt, zoals dat heet. Maar goed, wij gaan luisteren naar Hokerspokers. Als alles goed gaat. Ja, hij Als uit. hij het doet. Ja, hij doet het. Hij doet het. Ja, gaat wel goed. 5 minuten. Nee, 4 minuten 35, maar liefst uh, Hocus Pocus van Focus. De lange versie, het singeltje in de tijd was aanmerkelijk korter, maar dit was dus de echte, de lange versie van uh, deze plaat uh, LP, die heet Focus 2, of wordt ook wel genoemd Moving Waves. Ja, maar op deze hoest staat Focus 2, dus. Er zit, zit later... wel een hoes bij, dus. Ja, er zit wel een hoes bij. Ja. Alleen de, de hoes die er later omheen kwam, is weer anders, geloof ik, dan, dan deze hoes die ik hier heb. Dus het is ook, denk ik ook nog een vrij unieke hoes. Ik denk niet dat, tenminste wat ik wel gezien heb... is het niet zo dat deze hoes de officiële hoes was. Oké. Okay. Dus, um, maar goed, dat uh, maakt niet uit. Dan kunnen we ook nog eens even nakijken in jouw encyclopedie. Want misschien staat het daar ook wel in. Maar focus 2 dus. Uh, met uh, wat u hoorde Bas. Uh, hocus -pocus. Raymond Guillaume. Ja, ik zei het al uh, op huis ook al. Wie is dat nou weer? Nou, dat, uh, dat weten weinigen. Zelfs Maurice weet het niet. Ons, ons popwonder die alles weet. Maar uh, de, de die, <laughs> die weet echt alles. Maar uh, ja, de, dit weet hij toch lekker ook nee, niet. Dat, ik ken hem echt niet. Nee. Raymond Guillaume, ja. Raymond Guillaume is een Franse fluitist. Uh, klassiek geschoold natuurlijk. Die uh, toch wel ook... Uh, eigenlijk was in de tijd... Mensen uh, als exception en dat soort dingen... Uh, uh, met klassieke muziek aan de gang waren. Alleen hij deed het op een heel andere manier. Het is ook ik van weet wel dat hij in een groep speelde: Raymond Guillaume. Eh, Son Orchestra. Ja, dat zou ik zeggen. Ja, ja, dat Echt waar. is Ja, waar. Nou, op deze plaat doet hij het met een kwartetje. Oh, gezellig. Ja, hij doet het met een kwartet. Ze doen het met een vira. Uh, Guy Pedersen speelt Bas. Uh, Michel Bouzé. Ik zal het maar op zijn Frans uh, uitspreken. Michel Bouzé, uh, die speelt vibrafoon. Daniel Bumer speelt Drums. En Raymond uh, Guillot speelt dus fluit. Uh, de plaat heet Bach Street. Backstreet, dus moet je dat eigenlijk uitspreken. Maar dat maakt niet uit. Backstreet. En het is dus allemaal. Wat leuk. Het is allemaal muziek van Bach, uh, maar dan op een, uh, op een swingende manier gespeeld. Gaat die zitten de hier? Dat kan toch allemaal niet? Eerlijk wel, joh. Kan wel. Nou, goed. Um, het is allemaal Bach op een swingende jazzy manier, met dus een bezetting van bas, drums, uh, vibrafoon en fluit. En dat klinkt best wel apart. We gaan beginnen met de aria uh, van Johan Sebastian Bach. En dat zal vermoedelijk de beroemde R zijn. Dus hier komt hij. Een oude plaat hoor, dit. Ja, dat is toch wel apart, hè? Dat vind jij wel mooi. Ik vind het geweldig. Ja, het is ook heel mooi. Het is, uh, vooral, ook, ik heb dit ook vooral meegenomen, dames en heren, omdat het vandaag uh, de 260ste sterfdag is van Johannes Bastiaan <laughs> Bach. Nee, dat is echt waar. Dat is, lach je om, maar dat is waar. Het is vandaag de 260ste sterfdag. Hij is overleden dus in, op uh, 28 juli 1750. Zo lang geleden hè? Ja, daarom is het ook 260 jaar. Ja. Ja. En uh, er zal dus vandaag in Den Landen best ook wel aardig wat muziek van Bach gespeeld worden. Want zo'n dag wordt natuurlijk altijd wel herdacht. Uh, de Bach toch steeds een van de grootste componisten die de muziekgeschiedenis gekend heeft. De man heeft voor heel wat... Uh, revoluties gezorgd. En het mooie is ook, en dat merk je hier ook aan, dat zijn muziekers zich leent voor allerlei verschillende interpretaties. Want of je de R nou hoort van Exception, of je hoort hem van, van Raymond is totaal anders. Ja. Maar het, het, het blijft toch het het, het beroemde stuk uit de, een van de orkest suites van de, van de heer Bach. Goed, Raymond Guillaume gaat u dus meer horen vandaag. Ook nog in een wat swingende versie. Hij heeft echt allerlei leuke stukjes van Bach uh, uh, uh, uh, opgepakt. En er zitten ook heel veel stukjes bij. En dat is voor mensen die vroeger piano les gehad dat hebben wel belangrijk. leuk natuurlijk om te weten. Dat er heel veel dingetjes bij zitten die je vroeger, uh, toen je nog op piano les zat en je voor het eerst Bach ging spelen. Want vroeger ging natuurlijk alles klassiek. Uh, van die menuetjes en die fagotjes en uh, fagottes. En van die, van die dansjes en zo. Uit het notenboeklijn voor Anna Magdalena. Dat, dat was een van de belangrijkste dingen. Heb ik ook nog uitgespeeld. Uh, die ga je dus terug horen. Want, want die staan, daar staan er een aantal van op deze plaat. Dus wat dat betreft voor mensen die vroeger gezweten hebben. Op uh, stukjes van Bach tijdens de pianolist. Nou. Jullie jeugd komt terug, maar dan in een wat zwingender versie. Goed, het, het kan eraan lopen, hè? ja, meneer Jansen, het kan heel lopen. Ja, het kan heel raar lopen, soms. Uh, Maurice, wat hebben we ja, vandaag? Um, ja, ik um, trek je er maar een beetje in, want anders val je misschien in slaap. Ik weet het niet waar voor een papiertje. <laughs> Het is weer chaos. Oh ja, ik heb hem al. Ja, ik heb hem weer gevonden hoor. Nou, ja, ik heb uh, hem in mijn broekzak gestopt. Ja, uh, we hebben vandaag uh, Charlene. Charlene. I've never been to me. Ja. En uh, natuurlijk een mooie Nederlandse tegenhanger ervan. Ja. Oké. Okay. Welke nou. Alberti? Oh ja, ja nou, dat horen we straks. Is de Julie er al? Ja. Zijn ze er alle drie? Of? Nee, ze zijn met zijn zussen vandaag. <laughs> ze hebben hun partner meegenomen. Oh. Ja, gezellig, hè? Ja, Weet je hoeveel ik... koffie ik net heb moeten zetten? Ja, ik snap het. het hele ik heb al pak... twaalf bakjes gezet. Ja, pak... Zo'n ceo apparaat uh, Dat ding is helemaal overwerkt, joh. Ja, natuurlijk. En pakken is leeg. Oh, ja. de pets zijn op. De pets zijn... Nee, nee, nee. Oh, allo, je... allo, wij kopen groot in hier. Oh, We hebben nog komen... zes dozen staan. We hebben nog Uit de datum tot 2007. Dus dat oh. moet wel goed komen, denk ik. Dan kan ik ook niet een doosje meenemen. dan. Ik kom steeds tekort. kort. <laughs> <laughs> 2007 of 2006 wil je hebben. Uit de haaltpartijd, datum. Zeg het maar, hoor. Goed, nou, het kan al lopen hier. Dus, Charlene, you've never been to me. I've never been to I've me. I've never been to me. Ik ken ze allebei niet, jij wel? Jawel. Oké. Okay. Hey, lady. Oh ja, toch wel. Ja. You'll never do. But I wish someone had to talk to me like I wanna talk to you. Ooh, I've been to Georgia and California. This morning, the same one you're going to make love with tonight, that's truth. Never Been To Me. Mooi liedje. Ik heb het in de tijd een aantal jaren geleden heel vaak moeten horen, omdat een achternichtje van mij het ooit eens een keer voor haar moeder wilde opnemen bij mij in de studio. Dus zodoende ken ik het wel. En dat ging niet helemaal goed, dus ging het ongeveer 100 keer? Nou, het ging, ja, dat ging best goed. Het kind was een beetje zenuwachtig. Maar okay. dat, ging, dat, dat heb je. Maar ze heeft het uiteindelijk wel uh, goed opgekregen, zeker. Kijk. Goed. De, de uh, jury vond het ook een mooi nummer. Die zaten helemaal in elkaar en achter elkaar in, weet ik? Want die konden niet van elkaar afblijven met een mooi nee, nummer. Dat uh, kan ik me voorstellen. Moes. kan ik me voorstellen. Als ik, ja. als ik hier. Uh, een, een, een, hè, dan zou ik ook niet vanaf kunnen blijven. Maar <laughs> Ik zit hier alleen met jou, dus ja, nou, ja, nou, nou, dat, dan, zo, dan, dat is geen pret. <laughs> Nou, bedankt, op, dat gebied, op dat gebied, Op dat gebied, nee. Dat kan ik begrijpen. Nee. Dat is ook een Als technicus vind ik je onvolprezen, dat weet je. Goed, we gaan naar Willeke Alberti, dames en heren. De Nederlandse tegenhanger van Never Been to Me van Charlene. Hoe heet het nummer, hè, Marie? Ik moet leren. Oh, jij moet leren? Ja, ik ga er vandoor. Oh, doei. Doei. Ach, jongen. Mijn jongen. Niemand snapt het echt. Dat een hart geen automaat is en voor ware liefde vecht. Nu jouw pad het mijne kruist, begrijp ik het pas goed. Dat ik alles wat er vroeger was, nu voor jou vergeten moet. Oh, want ik moet leren, opnieuw proberen, te vechten voor mijn geluk. Je hand in de mijne wand, dit kan absoluut niet stuk. Voor altijd laat me zweven en echt beleven de droom die toch nog bestaat. Ik weet dat dit gevoel voor ons nooit meer overgaat. Twee mensen, twee wensen Twee in één vervult: dat de zon nu op ons pad schijnt en zich nooit in nevels hult. Ben misschien wel dom geweest en heb veel te laat gezien dat de ware liefde later komt en je wachten moet misschien al. Oh.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 Hé, hey, ik heb je toch alles verteld? Je begrijpt het toch, de ervaringen die ik had Hebben me juist extra doen beseffen Dat het met jou anders is Beter, mooier Je begrijpt het toch wel Net als ik, dat dit echt is Oh, want ik moest leren, opnieuw proberen Het kan absoluut niet stuk Voor altijd laat me zweven Opnieuw beleven De droom die toch nog bestaat Ik weet dat dit gevoel Voor ons Nooit meer overgaat Ik heb toch altijd iets met, ik heb altijd, gek is dat, hè? Dat, dat mag, ja, je mag het eigenlijk, sommige mensen mag je het niet zeggen, maar ik heb altijd iets gehad met Willeke Albert. Wat heb je gehad, een verhouding? Huh? Nee, dat niet. Wat dan? Nee, ik bedoel, maar ik vind het gewoon een goede zangeres, ik vind het gewoon een, een wereldwijf, trouwens, dat mag je best zeggen. Ik bedoel, ik heb het een paar keer in mijn leven ontmoet en het is gewoon een fantastisch mens. De mooiste grap die ik ooit met Willeke Albert die meegemaakt heb, uh, zou ik je vertellen, misschien vind je het wel leuk. Uh, wij speelden op in een restaurant bij Jacques Zwart in Amsterdam. Uh, een groot feest uh, daar, een party. Dus de Jaap Edenbaan was dat, weet je mm wel. -hmm. En daar speelden wij dus op een gegeven moment. Dat was in de tijd, tot, dat was in 1980 ongeveer. Ik speelde daar met mijn drummen. Uh, René Vroger was daar ook. Toen begon toen net. Um, en, en het was het leuke dat uh, je had toen net... Uh, Willy, Willy Alberti, haar vader, had toen net die plaat uitgebracht... van Juliana Bedankt. Weet ja? je, ken je dat? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja okay. En je had natuurlijk die persoefelage van André van Duin. <laughs> André van Duin die had dus die persoefelage van... Willy Alberti, Bedankt. Hè? Dat hij dus deed als Prins Bernard. Klopt. Dat, ja, dat kunnen mensen zich nog wel herinneren misschien. Nou Sharon en ik, Sharon Duif en ik Wij hadden dus dat overgenomen Wij hadden die twee dus gecombineerd Dus ik deed Willy Alberti En hij deed dus André van Duin, Prins Bernard Dus ik zat daar van Zo Zoals zo, zo, Willy Alberti dat kon Maar wat ik toen niet wist Dat is dus dat Willeke binnen was Die was op dat feest en, en, dat, ja, en dat wist ik dus niet dus in de volgende pauze... waar Sharon en ik hadden dat gedaan... in de volgende pauze komt een klein vrouwtje naar me toe... ik ben altijd slecht in mensen herkennen. Dat is nog helemaal zo. Ik kwam vorige week in Portugal Anita Meijer nog tegen... en ze zegt: herken je me nog? Ik <laughs> zei, nee. <laughs> maar goed, maakt niet uit. <laughs> uh, even terzijde dus. Maar ik, ik herken mensen niet zo gauw. Dat, uh, dat herken is je helemaal. mij wel nog? Ja, jou wel. Jou, jou zie ik elke week. En er komt een klein vrouwtje op me af... en die zegt... Uh, ik vond het fantastisch. Ik zeg, uh, wat dan? Nou, ze zegt, ik heb nog nooit iemand gehoord die mijn vader zo goed, is, imiteert, goed imiteert als dat jij dat deed. En het leuke was: ze was toen in de tijd nog met Seurl Herbie. En uh, je moet niet zeuren, be, dus. En, uh, en, en het, het gevolg daarvan was dat we toen uh, een paar maanden daarna ineens een feest van Ajax mochten spelen. Dat, dus dat was oh. <laughs> Dat was wel een hele leuke... Moest, moest je ook Willy Alberti nadoen dan? Ja, dat moest er ja, ja, daar kwam niet meer onderuit natuurlijk. Kijk. En, uh, dat kwam niet meer onderuit. En uh, Cheryl... Uh... En Cheryl, uh... Cheryl Prince-Bernard. Dus. Kijk. Ja. Goed. Nou, dat even te zijn. We praten weer veel te veel. We komen bijna niet aan muziek toe. Fleetwood Mac Live, dames en heren. Nee. De... Huh? Eerst nog de oordeel van de jury. Oh, Ach. Jongen, jongen, jongen. Wat moet ik nou toch met jou? Je gaat zo op in je verhaal. Ja. De jury staat maar te popelen en te popelen. Nou, oké. Okay. Oordeel van de jury. Ja, vind ik ook. Ja, ze, ze hadden wat met uh, Wille Alberti. Ja. Vroeger toen ze elkaar, uh, kwamen ze elkaar tegen. Speelde ja. de ene nog piano en de andere van de jury op drums. Ja. En uh, gingen ze Willy Alberti nou doen, met die persiflage van uh, André van Duin. Ja, ja. Weet je dat? <laughs> Ja, ik, uh, dus ze dus, uh, hebben wat met Willeke Albert. Ja, dat is helemaal leuk. Maar Alleen, ik, jij deed beter hoor, zei ze wel. ik vond het een wereldmensch Willeke Albert. Ik vind een leuke, mooie vrouw. Ik was altijd fan van haar. Ik keek ook vroeger... Hele altijd, lief, liefhebbende vrouw is het? Ja, ik, ik keek ook vroeger altijd naar de kleine waarheid en zo. Dat mag je nu bijna niet meer zeggen. Maar ik keek daar gewoon naar. Ik vond dat heerlijk. Nou, dat mag jij zelfs zeggen hoor. Nou, mag ik dat zelfs zeggen? Ja hoor. Kom ik dan niet eens een beetje weekhartig over... Ah. Nou, dat uh, deed je al, dus dat maakt niet uit. Oké. Okay. Uh, Fleetwood Mac, dames en heren, uh, de Tusk Tour die plaatsvond tussen, september, nee, tussen oktober 1979 en september 1980. Waarbij ze zelfs ook Ahoy in Rotterdam aandeden op 13 juli 1980. Ja, dat weten we allemaal goed, hè? Ja. Dus het kan zomaar zijn dat een van de stukken die op uh, plaats staat misschien wel opgenomen is in Rotterdam. Dat, uh, die kans is zomaar aanwezig. We gaan luisteren naar Rhiannon, Fleetwood Mac, live. Lekker, hè? Dat je, ja, dat vind ik altijd lekker. Als je de plaat hoort dus dan wel een beetje. Ja, netjes. En als je het dan live hoort, dan. Uh, wat zeg we maar Als je het dan uh, live hoort, dan klinkt het toch altijd spontaner. En er gebeuren toch wat andere <laughs> dingen. En er zit wat meer spirit in, vaak, dan, uh, dan wanneer het. In de studio perfect is afgemixt vind ik. Ik ben altijd wel gek op live versies. Ik hou er wel van. Goed, focus dus weer. Van de LP Moving Waves, of zoals hij hier heet, focus 2. hetzelfde. Um, zoals ik u al vertelde, misschien het is een uniek exemplaar. Want zelfs de hoes is compleet uniek. En het is een proefpassing. Dus ik had die plaat al voordat die eigenlijk uitkwam in uh, Nederland... de officiële persing, toen had ik hem al. Um, nou heb ik hem niet al te netjes behandeld... dus hij kraakt hier en daar best wel, uh, wel heftig. Maar goed, dat is met veel oude platen van mij. Vroeger was ik niet zo netjes. Daar ben ik er heel zuinig op, maar vroeger was ik dat niet. Gek eigenlijk. Um, we gaan het nummer draaien, dat heet Janice. Hier is Focus. Focus. te ver. Ja, jouw schuld. Mijn schuld, want ik zei nummer 4, het had nummer 3 moeten zijn. Maar goed, dat geeft het allemaal niet. Dit heet uh, dus Moving Waves. De titelsong van deze plaat, Thijs van Leer solo met een prachtige pianopartij. En ook heel mooi gezongen. We gaan naar het nieuws, hè Marius? Uh, ja, over 2,5 uh, uh, minuut pas. Hoor. Oh, 2,5 minuut pas. Ja. Oh, dan kunnen we nog wel een kort Raymond Kiootje ja, dat vind draaien. ik wel. Ja, want uh, daar heb ik er eentje van 1 minuut 42, dat moet lukken. Toch? Nou, oh nee, kijk weer verkeerd. Eh, uh, Nummer. 1 minuut 55. Ja, dat is wel een mooie. Petit Prelude nummer 3 van Johan Sebastian Bach. In de uitvoering van 16. Raymond, Raymond Guillaume. Petit Prelude nummer 16. Nou, hier staat 3, maar goed. Op de hoester 3. Kant 2, dus, laatste, laatste nummer. Kant 2, laatste nummer. Kant 2, laatste nummer. Nee, ik moet kant 1 het eerste nummer hebben. Nou ja. Oh, ja, dat doen we niet. T door. Het is niet te geloven. Maar dan gaan we eens weer. Uh, petit volume nummer 3, nummer 1 op kant 1 van Raymond Rio. Dat tot het nieuws. Tot zo. Nee, tot Gewezen. na het nieuws. Hè? Tot na het nieuws. Ja. We komen niet meer terug.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 De raad voor de kinderbescherming gaat niet in hoge beroep in de zaak van het zeilmeisje Laura. De rechter gaf gisteren de volledige zeggenschap over de 14-jarige de ouders. De raad had de rechtbank gevraagd om Laura nog een jaar langer onder toezicht te houden. Het meisje wil een solo reis rond de wereld maken in haar zeilboot en dat mag van haar ouders. De raad gaat niet in beroep omdat er volgens een woordvoerder een eind moet komen aan alle procedures. Het is volgens de kinderbescherming nu aan de ouders van Laura om haar te behoeden voor onnodige risico's. Op Haiti worden voorbereidingen getroffen voor het orkaanseizoen om zo een nieuwe ramp te voorkomen. Haitianen die dakloos werden na de verwoestende aardbeving in januari wonen verspreid over het eiland in zo'n 1300 tentenkampen. Het Rode Kruis vreest dat er veel slachtoffers vallen mocht er een orkaan over het eiland trekken. De hulporganisatie is bang dat de tenten de zware windstoten en hevige regenval niet aankunnen. Er worden noodvoorraden aangelegd, schuilplaatsen geïnspecteerd en de voorzieningen in de kampen worden verbeterd. Bij het vliegtuigongeluk in Pakistan zijn alle 152 inzittenden omgekomen. Het toestel van de maatschappij Airblue stortte vanochtend neer bij Islamabad. De verkeerstoren raakten 20 minuten voor de landing in Islamabad het contact met het vliegtuig kwijt. De Airbus crashte in slecht weer in heuvelachtig gebied. Tour de France winnaar Alberto Contador gaat weg bij Astana. De Spaanse wielrenner kon het niet eens worden over het nieuw contract met de ploeg uit Kazachstan. De 27-jarige Contador was sinds 2008 in dienst bij Astana. In dat jaar won hij de Ronde van Italië en de Ronde van Spanje. Vorig jaar en dit jaar won hij de Tour de France. Voor welke ploeg Contador nu gaat rijden is nog niet bekend. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door stapelwolken en een enkele bui. Middagtemperatuur tussen 19 en 23 graden. De komende dagen verandert er weinig. Dit was het en Bent u op zoek naar een nieuwe wasmachine, droger, koelkast, televisie? En wilt u die nog dezelfde?